De reacties zijn verschillend. Veel Egyptenaren zijn het ermee eens... omdat ze de Nikaap niet meer van deze tijd vinden. Maar volgens mensenrechtengroepen is een verbod op school... een schending van de burgerlijke vrijheden. In de zaak over verkiezingsmanipulatie is de in de Amerikaanse staat Georgia... heeft een van de verdachten schuld bekend. De ban is net als oud-president Trump aangeklaagd... voor een criminele samenzwering. Ze probeerden volgens de aanklagers... de verkiezingsuitslag in de staat ongeldig te verklaren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 De A9 Amstelveen-Alkmaar is in beide richtingen dicht... bij de Wijkertunnel door technische problemen. Omrijden kan over de A22 door de Velsertunnel... Op de A27 utrecht richting Almere tussen Beelterloven en Hilversum is de rijbaan dicht door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer van Utrecht naar Almere kan omrijden via Amersfoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zangvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu, oud Zangvoort. Het lekkere heer is de natuur, in blij de lach. Appa's strooien roet en maakt haar voor de dag. De meisjes maken stijve papso in in haar. De jongens koppen een zwembroekje en dan is het zaakje klaar. Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar spaartje, jongen en pa, die zegt ja, Ze plaatst de dilt, bevrede schier haar vlaaier rokken op, Maar potlop roept ze geel. ze zit, in mijn oog. We gaan naar zon,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 Ik ben gelukkig geboren. Oh, dat scheelt. Ja, ja, ja. ja in de Helder. In de Helder. En, uh, daar ben ik tot mijn 23 e geboren en getogen. Ja. Daar hebben we de kweekschool gedaan. Daar ben ik getrouwd. En toen kwam militaire dienst.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 Zaken. En het enige wat ik erg, erg leuk vond. En dat ik ook heel erg veel kon doen in de helder. was voetballen. En dat lukte aardig. Ja. En daar had ik dus een vriendenkring om me heen. Die mij goed kende. En mij ook verdedigde. Als, uh, want je bent knap kwetsbaar hoor. Ja, als, als, uh, als voetballer. Nou nee, ja, maar als je spraak Oh, ja. ja dan, nou, er is niks meer van te merken, Dan Ruud. kunnen ze je geheel gemeen raken. Maar dat is niet gebeurd, begrijp ik. Dat, nou, ik heb goede vrienden gehad. Heel goed. En, uh, ja ja Oké, okay. maar jij ging dus naar de kweekschool. Die, die was, er was geen kweekschool in Den Helden. Jawel, wel Er was een kweekschool ja, in Den Helden. Ja, wij hadden een eigenste oh, kweekschool. de metropool Den Helden. Ja, ja. Bij de Rijk... Ja. En als je de, de hellingen opliep, in de hel, zeg je de kluft. Ja. En. Uh, dan dan kijk je over, okay. het was diep. Maar ik begrijp dat je, dat je eigenlijk. Uh, voorbestemd was om onderwijs. gewoon onderwijzer op een, op een lagere school te worden. Ja, heb ik ook gestaan, nog in jullie door Voordat ik in die. Ik, ja. ik was heel vroeg geslaagd en. In juni al, maar ik moest in oktober pas opkomen. In dienst. En die periode heb ik... Uh, voor de klas gestaan. Nee, voor de klas gestaan in Juliadendorp. Ja, welke klas was dat? Een uh, zesde. Een zesde, groep acht zouden we uh, tegenwoordig zeggen. Het was ook een klas om het op te leren. Toen dacht ik, oeh, waar ben ik begonnen? Ja, ja. <laughs> vond je het wel leuk? Jawel, jawel. Ja. Nou, en toen de, kwam militaire dienst de, natuurlijk. Ja, en uh, nou, ja. De daar werd je sportinstructeur. Ja, Hoe kwam dat zo? Daar is dus eigenlijk een shitje gegeven naar... Uh, uh, ja, ik kwam in de militaire sportschool. Dat was toen nog in Hooghalen. Dat zit nou, geloof ik, ergens in Brabant. Oké. Okay. En uh, ja, dat was wel eindeloos daar. Ja? Eindeloos ja, leuk? Ja, dat was leuk. Het ja. ja, was een hele kleine kazerne met alleen maar...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 Als onderwijzer aan de Hannischafschool. Nou, 12 juni was natuurlijk. tegen Ideaal. de vakantie aan. Dus wat zij. Abflas, uh, dat was de. directeur van de Hannischaf. en die was ook een Tesselaar. Ach, en de Helder Moe, en Tessel. Mooi, ja, dat had ik Hij zei: Ik ga een week met schoolreis op Tessel. Hij zei: Ga je nou lekker naar huis toe? Hij zei: We zijn dan en dan bij de boot. En dan heb ik, Hartstikke leuk.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 Alle leerkrachten waren daar van alle scholen. Oh, op die manier? is dus alle directeuren, behalve hij he. Je hebt gesolliciteerd als uh, sportleraar, meteen. Ja, ik werd de vierde vaste. Wat uh, uh, vakleerkracht, lichamelijke oefening. Er waren er nog drie anderen? Ja, die waren hier al: Anne de Jong en uh, meneer Baukers. En, ja. en iemand die, nou ja, meneer Baghey. Maar die heb ik eigenlijk. Ja, ik ken hem wel. Ja. Maar die werkte toen al aan Gertebach. Ja, ja, ja. Dus zo. Wat waren toch wel leuke tijden, hè? Vier vakleerkrachten en, en uh, toch? Nou, ik moet zeggen, Saltvoort heeft al de, behoorlijk aan de weg getimmerd met ja. de vakleerkrachten. Ja, de, ja echt. Dat is, dat is, als je het over heel Nederland bekijkt. Dan is Zandvoort komt er goed uit? Nou, we zijn heel erg benieuwd om straks nog veel meer te weten. We gaan eerst even naar de, de muziek en naar Ach, zou die scholer nog wel zijn? Kastanjebomen op het plein, de zware deur.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 De hecht. Alleen die mooie lichte plaat waarop een kleine Bessa staat, is misschien weg. Een prachtig nummer van uh, Wieteke van Dort met de, de Oude School, Henny. Ja. Vroeger is... waardeerde ik dit soort muziek helemaal niet, maar ik, als ik dit dan luister, dat is het gewoon mooi ja. nummer.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 Voor de klas te staan, ook een te halen? Of ik, deed je dat in dienst? Ik heb uh, me verteld dat ik je leider was en dat ja. was dus een opleiding voor een lagere acte uh, lichamelijke opvoeding. Was het J? Uh, dat was uh, act, ja, uh, Aant vroeger acte, J, S, ja, aantekening J, ja, oké. Okay. En dat werd dus nu acte J, en uh, nou ja, toen kwam ik jezelf voor terecht. Toen heb ik je mijn halen afgemaakt. Aan de Rijkskweetschool. aan de Leidse Vaart. Ja, want die ja. had al die opleidingen. Ja, dat was drie avonden in de week. En uh, van half zeven tot half elf. En uh, ik moest nog horen inhalen. Want ik lag een knapstuk achter. Want in Leiden waren ze net dat jaar begonnen. En in Haalem draaide dat al jaren. Dus die zeiden van nou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 ja, en anderen, je weet het niet. Ja, want even tussendoor heb jij uh, oud-leerlingen, uh, dus leerlingen van vroeger, die je dus nu ergens in dat sportgebeuren ziet, uh, of zag opklimmen, of die, je ja, zei... Ja, maar dat was dus niet mijn verdienste, nee? Jan Lammers niet. <laughs> die zetten zijn auto's en, de en, en, en een vrachtwagen al in de slip, dat ja. ik nog nooit van een rijbewijs uh, gedroomd had. Maar ja, Jan Lammers heb je ook in de klas gaat. Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar Ik bedoel echt mensen waarvan je zegt, nou kijk toen waren ze al sportief, leerlingen maar kijk eens wat ze nu geworden zijn in de sport. Die... Uh, ik weet niet van iedereen hoor. Nee. Maar Piet Keur natuurlijk. Ja. De, de, die is profvoetballer geworden. Harriet Ettenkover. Die, uh, van, uh, die, die met de dames acht. Uh, ja. Maar ik weet niet. Misschien, ik denk ook. Oh, met? Als zilver geloof ik geworden. Ja. Maar dat weet ik niet meer Hoog. zeker. Hoor. Nee, weet ik ook niet meer. Ja.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 Ja. Je bent er voor die anderen die moeite hebben, die geen inzicht hebben in, in beweging. Die zijn. waardoor, dat weet je niet. Maar goed, het ene ja. keer beweegt nou helemaal lekker, en het andere keer helemaal niet. En daar ging jouw aandacht ook wel heel ja, erg naar uit. Het is natuurlijk zo. Het gebeurt hier en ik denk dat ook de studio op dit moment... een beetje onder de indruk is van het verhaal van Ruud, zoals wij allemaal. Maar het gaat hier goed voor de luisteraars die zich daar zorgen over maken. We gaan gewoon door, Ruud. Gaan we door. Er rolt iets naar beneden, maar dat is alles. Gaan we door. Het is natuurlijk zo, in de gymzaal sta je te kijken. Als je als kind iets niet kan...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 Verwacht trouwde Therese wel dra. Ze hadden in Rich een groot feest. Ze hadden een zalig souper met balnaat, Het was allemaal keurig geweest. Maar na het souper was Therese plots zoek. Haar bruidegom zocht haar in iedere hoek. Ze hebben gespeurd, oh, ze hebben gedrecht in de Maas, in de Waal, in de Rijn, in de Vecht.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 school zwemmen in Ries. Want ik hoorde altijd dat het dat, dat koud was. Tenminste voor de kinderen in het water. Maar uh, wij hadden het geluk dat we al in... Ja, we hadden bouwers. Hadden we daar het zwembad. Daar was een zwembad. Ja, en daar zijn we begonnen. Alleen daar mochten we niet afzwemmen. En dat moest in een stoofsbad.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 Ja. Dat moet wel in het kopje gaan zitten. Zodat dat geautomatiseerd wordt. Ja. En, en nou, als ze dat doorhebben... dan zwemmen ze al zo'n rat. het was vroeger wel, uh, wel anders. Hè? Nu uh, heb ik begrepen dat ze al bij diploma A... al uh, door zo'n zo uh, door zo'n gat moeten zwemmen en zo. Ja, dat was toen maar helemaal maar, nog niet. Hè? Of het, ze maken ze tegenwoordig wat meer watervrij. Maar of ze echt zwemmen...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 over mijn liefdesleven. Ik hoop van harte, dat doe je wat aan her. Ze steun achter de bar, in het kleine dorpscafé. Ze was het eerste merken, maken, waar ik het bijna met dee. Na 24 biertjes trok ik haar met op straat. Ik dacht dat vindt ze fijn, maar ze werd een beetje kwaad. Hur pa kwam naar boeten en die zei: Een langer duig. Ik won een kapier nooit meer zien. Die bent meer wiels Dus ik moest verhuizen naar die grote staat. De dochter van een kastelein, er is me te gewaard. Jo, Jojo, de heren, een vreemde kost gaan. Ik kwam er heen, op een of, of ander feest. Ze leken een meid, ook al was ze wat bedicht. Toen ik haar laat naar huis bracht, stond die voor haar deur. Ik probeerde haar te zoenen, maar ze opende haar schuur. Er valk kwam naar boeten en die gaven me in een stoel.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 de rechter was van mening dat ik grenzen overschreed en liet me dus betalen voor het hoor leed Een halfjaartje brum omdat ik hem met de heb geswooit en zo ben ik het doorzien. Dacht er, voor waren die pas echt genooid. Ja, Ruud, dat uh, is een nummer wat jij vast wel kent. Ja, ja, zeker. Uh, uh, het is tot terreur is toegespeeld bij ons. <laughs> ja. Even voor de luisteraars, uh, wie was dit? Dit was Guido Weidema.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 ik had het wel even wou hoeven <lacht> Het is nou, zo ja, tijd het volgend onderdeel in het lesprogramma. <lacht> ja, en dan gaan lopen springen. En dan aan de, de kalmering. Maar je dus, stond dus de hele dag met je ja. horloge in je hand. Want het was zoveel minuten dit, zoveel minuten ja. dan. Gaan lopen springen, zat erbij. Ja. En eh, eh, kracht en behendigheid was nog een, een, een, een onderdeel. En, maar, die manier... maar het voordeel was, alles kwam op bot. Ja.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 In de gaten hebben wat er met je handjes gebeurt. En dan niet wachten tot het meester stopt, zeg. Maar je moet zelf stoppen. Want jij ja. bent de baas over je handjes. Maar dat is ook een verantwoordelijkheid voor nou, een, een ja, zo'n gymleraar. Dat was altijd mijn grote zorg. En ik zei het ook vaak tijdens een klas. Het is de bedoeling dat je heel binnenkomt. Maar dat je er ook weer heel uitgaat. Ja, en daar lachten ze dan een beetje om. Maar en het nou, was ondertussen ze wel. wel. Ik praat zo lang. Ja, <laughs> dat is zo. Maar je moet het ook goed weten. Ja. Is, is nooit wat gebeurd?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 Nou, wel domino's, maar. <lacht> Want ze houden allebei hun eigen tikken in de gaten... en ze lopen blind tegen elkaar aan. <lacht> maar dan kan een kind nog niet splitsen. Nee. Die kan nog niet van... Nee. oh, daar loopt die ene, daar loopt de andere. Dat kan die niet. Nee, en dat moet wel jij naartoe. in de gaten houden. Ja, dus er is inderdaad een uh, verschil... tussen uh, lichamelijke opvoeding en lichamelijke oefening...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 Nou ja. Ja, of, niet. of niet? En dan een dat, uur later was het toch droog? Toch, <laughs> toch. Nou, oh, dat was al een ramp hoor. Ja. Nee, en het was altijd net toevallig op die dag dat, dat, dat het twijfelend weer was. Dat, ja. de, de, voor je gevoel, ja. waarschijnlijk niet. Maar... Ja, ja, maar het was dan niet echt mooi weer. Nee. Weet je. Maar goed. Maar het waren op zich leuke dagen voor al die scholen. Nou, we hadden toen uh, die diploma's ingevoerd. En ik moet zeggen, degene die het diploma D haalde. Je kon echt wel wat hoor. Ja. Want dat was. Dan haalde je echt niet zo makkelijk. Nee. Of E. E was het e, halste. A was het. Nou uh, <lacht> oh ja.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 Dat heb ik ook al 30 jaar gedaan. Ja. Welke, welke stukken herinner je nog? Uh... Uh, nou, Woeste Kever. Ja. Uh, de de geloof Drie keren uh, hebben we dat opgevoerd. In, in, in, die, want dat in was dat... altijd de cyclus van een jaar of ja. acht, negen. Want ja. er waren alle kindertjes die het al gezien hadden, inmiddels wel van school af. En dan uh, kon je wel weer een keer. een keer hetzelfde doen. Ja, en, en uh, Koning Toermelijn en... Pandolio. Uh, ja, en uh, Ik weet het niet, jij weet je ja. dat niet, die, die computer begint zo langs wel geweest te worden, joh. Wat je alleen kunt herinneren is dat het gewoon hele leuke tijden waren, ja, ja. toch? Ja, het ja. was uh, vaak even spannend. We begonnen altijd eigenlijk te laat aan repeteren. Was het onder regie van uh, Rob van Toornburg? Uh, eerst nog met George de George Ja. en, uh, en daarna ja, ook van Toornburg. En die zo heerlijk vloeken als het niet goed ging. <laughs> ja. En dat maar, was toch heel leuk, een uh, gezamenlijk project van alle Zandvoerse ja. scholen. Ja, ja. ja. en uh, ja, er en, en werd ook uh, alleen in het begin, er was een enorme ploeg, want dan zaten we nog in metropool, dat tegenover het uh, station. station. En dat was een hele grote, maar ja, dus en dus zeven scholen, maar je had ook zeven kleuterscholen. Dus je had een enorme kwak personeel ja. en, en, en onderwijzers. En een aantal keren dat je moest spelen, want al die ja, leerlingen het was, moesten het natuurlijk. Ja, dat was een hele week. Ja, dat en, leuk. En dat werd later teruggebracht naar nou, twee keer, drie, ja. eh, drie keer, nou, twee, de twee dagen, drie voorstellingen. Ja.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 Toen kwam ik uit mijn bed met een a oh. En ben er gelijk weer ingedoken, met een glas kwast, met een tik erin. Oh. En toen begint ineens buiten zich een glaasje was in mijn raam te lappen. En die gozer die ziet me daar nou lekker in bed leggen, die tikt zo. En die zegt tegen me, zo, so broer, lekker een snipperdagje opgenomen. Oh. Dat ik draai mij om in bed, ik zeg vent glij uit. Oh. Nou, en dat deed hij toen. Oh.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 De politie kwam erbij en die zag die glazen wassen naar ons rood, wit en blauw bengelen. Die dacht in eerste instantie dat hij onze drie kleuren dag wil halen. En aangezien die verloving toevallig niet viel in die radio en televisie relde <lacht> En eerlijk jongens, ik mag dan voor de radio en televisie wel eens een paar rare capriolen uitgehaald hebben... ...maar van dat radio en televisiebeleid daar snap ik geen bas van. Jullie? <lacht> oh, dus ik ben de enige niet. <lacht> Bijvoorbeeld, iedere zeer geachte afgevaardigde... Hè? Die mocht niet het woord richten tegen de minister-president, maar hij moet het woord richten tegen de voorzitter. Ja. Ja. Nou, maar die zit erbij of dat de hele zaak er niet aan gaat. Ja. Hebben je het ook gemerkt? Je ziet gewoon een hele andere kant uit te kijken. Ja. Nee, laten we nou eens reëel zijn. Hey, ik zit met jou te praten. Ja. Telt hij dat nou eens voor. Hey, ga je toch niet een andere kant uit zitten kijken? Ja. Dat doe je alleen als het je niet interesseert wat ik zeg. Niet maar? Dan kijk je een andere kant uit. Je kijkt ook een andere kant uit als je niet om me kan lachen. Klopt dat? Ja. Hé, hey, kijk man!